Warte met het NWS-journaal. In de Verenigde Staten zijn de eerste stembureaus opengegaan... voor de tussentijdse verkiezingen. Amerikanen kunnen een stem uitbrengen... voor onder meer lokale ambtenaren en gouverneurs. Maar ook voor het Huis van Afgevaardigden en een deel van de Senaat. De Republikeinen hebben in beide parlementen nu nog een meerderheid. Maar de Democraten maken kans op het Huis van Afgevaardigden te veroveren. Als dat lukt, krijgen ze veel meer invloed op het beleid van president Trump. In Rotterdam is een grote kraan omgevallen. De kraanmachinist raakte daarbij gewond aan zijn hoofd. De bouwkraan wilde een koelinstallatie tillen... van het dak van het oude dijkzichtziekenhuis. Dat wordt gesloopt. De kraan zou met zijn uitschuifbare poten door de grond zijn gezakt... en in een ondergelegen fietskelder terecht zijn gekomen. Volgens RTV Rijmond stond de kraan van zo'n 96 ton... op een plek waar geen voertuigen mochten staan. Die zwaarder zijn dan 14 ton. Bij het instorten van een aantal panden in Marseille gisteren is zeker één dode gevallen. Het lichaam van de man werd vandaag gevonden. Er zijn nog vijf tot zeven vermisten. Reddingswerkers hebben veel moeite om het metershoge puin te doorzoeken... vanwege het slechte weer. De oorzaak van het instorten van de gebouwen is nog onduidelijk. Een van de panden was al wel onbewoonbaar verklaard. Monteurs van autobedrijven op verschillende plekken in het land... hebben het werk neergelegd omdat ze niet verplicht op zaterdag willen werken... De organisatie BOVAG had die eis neergelegd in de CAO-onderhandelingen. Vakbond FNV heeft de SCW-stakingen georganiseerd. De komende weken wordt steeds bij andere garages het werk neergelegd. Het weer nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vanmiddag. Het is erg zacht voor de tijd van het jaar... met temperaturen tot lokaal 20 graden in het zuiden. Morgen iets minder warm en later op de dag ook kans op wat regen. Dit was het NMS Journaal.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 Ja, en ik heb uh, in mijn vijf minuten gekozen voor een uh, cabaretiera afkomstig uit Zandam. Geboren in 1958, en dat is Lynette van Dongen. En uh, uit haar show uh, Hoogseizoen uit 2010, hier een leuke verhandeling over Marktplaats. Geniet ervan. Moet je wel goed zijn in reizen, niet? Wie is er goed in reizen? Mag ik Even? even ik, ik, ik wil het zo graag. Ben jij goed in reizen? Echt waar kom je altijd aan waar je wezen wil? Dat meen je niet, wil je het me leren? Hoe, hoe, hoe boek je? Waar boek je? Gewoon via internet. Ja, daar is het weer! <lacht> gewoon internet. Nou schat, als er twee woorden niet bij elkaar horen... ...zijn het het woord gewoon en het woord internet. Voor mij dan, hè? Inter dat is niet gewoon, dat is heel bijzonder. En, en van die mensen die hebben vakantiefoto's die zo beeldig zijn. Ik zeg nou, hoe, hoe, hoe krijg je zo'n huisje geboekt? Nou gewoon, leukhuisje.nl. denk je, joh. <lacht> nou en dan ga je zitten achter je computer, leukhuisje.nl. Ja hoor, 350.000 leuke huisjes. Tot diep in de nacht, zes nacht achter elkaar, kringel over leuk huisje, leuk huisje. Tot op de bodem alles uitzoeken, leuk huisje. En op een gegeven moment wil je bijna zeggen, doe die maar. Maar ja, het kan een leuke foto wezen, maar het ziet er dan... Hè? Ik heb gehad dat ik naast een steengroeven zat met mijn prachtige paleis. Elke ochtend om zeven uur mooi uitzicht, zeg maar dit geluid... Hey. Nou, kijk ze me lief aan met zo'n blik. Dan kijk je toch gewoon even op Google Earth. Duh. Het is niet gewoon, dat is heel bijzonder. Nee hoor. Toets nou maar je vakantieadres op Google Earth en moet jij eens opletten. Rup en dan ga je zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Je kan de mier op het tuinpad zien schijnen. Je ziet je ziet precies hier is je huis, heg, stoep, straat, stoep, heg, vuilverbranding. Vlucht, hoe heet dat zo'n ding, zo'n zo'n zo'n zo'n ik weet even het woord niet meer, zo'n hoe het, vliegtuigen landen, zo'n zo'n zo'n zo zo vliegveld. Ja, daar is hij weer. Daar had je hem mee, pu, weet je, vlucht, vlucht. Van die dingen waar vliegen en dat je dan duizend, maar, nou ja, goed, in ieder geval. En, uh, en dat je denkt niet boeken. En, maar, en iedereen doet net alsof het heel eenvoudig is. En dat is het niet, gelukkig zijn, is niet eenvoudig. En dan, dan ben ik bij vriendinnen en die hebben leuke spullen in huis, die hebben weer een nieuw kastje en ik denk. Wat een mooi kastje. Dat moet een erfenis van je oud-tante zijn. Nee hoor. Ik zeg, dan ga je zeker elk week naar, naar België, naar die brokante Nee hoor. Gewoon... Marktplaats! Nou. Ik zeg, dat was zeker onbetaalbaar. Nee hoor, 12,50 euro Dat meen je niet. Maar, maar hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe... krijg jij zo'n leuk kastje uit Marktplaats? Nou, toet daar dan ook eens in. Leuk kastje, moet jij eens opletten. Dan toets ik gewoon een leuk kastje in. 44 pagina's leuke kastjes. Nou, dan ga ik weer. Leuke kastjes, leuke kastjes, leuke kastjes, leuke kastjes, leuke kastjes, leuke kastjes. En op een gegeven moment denk ik, weet je wat? Ik neem deze. En wat blijkt dan? Moet ik er weer van een tv. Ja, wel. Ik had wel maximaal 15 kilometer om mijn huis in Ik Zit hier bij de hand? Ja, dan had je maar erin moeten toetsen. Dat had ik wel. Maar rondom Amsterdam hebben stylisten alles al leeg geroofd, begrijp je? Wat blijkt, dan moet ik even naar Schubbekut te En ik bel die vrouw op. Althans. Ja. Ik bel die vrouw op. Ik zeg, ik ben van Dong, ik bel van het kastje. En ik verstond het mensen. Oh, dan moet je even naar Knol komen. Ik zeg, sorry, ik u langzaam praten. Maar lukt dan moet je even naar Knol komen? Ik zeg, was Knol komen? Naar de Knol komen? Ik zeg, vrouw, wat is Knol komen? Naar Knol! Stadskanaal! Ik zeg, vrouw, dat is 500 kilometer op een dag. Dat red ik niet, Ik had er niet 500 kilometer van. Nou, nou, nou. U klinkt nogal gestrest, hè? Kom u nou maar hierheen. Krijg een kopje kippenzoek. Krijg een kopje kniepje in de bank, Bel ik maar, Greet. Gaan wij met z'n allen klaar voor jas? Is er niks meer aan de hand? Goed. Ik zeg, weet je wat je doet? Stuur maar op. Nou, zegt ze, dat is een goed idee. 75 euro porten kosten later. Staat dat kastje in mijn huiskamer? Ik haal dat papier eraf en ik denk, ja. Ik had het ook weggedaan. place to get away Send the commentary once again Break out of this empty shell Start all over somewhere else Somewhere much stronger than this Somewhere I can be myself Instead of sitting on the shelf Got to go where the love is Save the other Right now Run for cover Try to start Another dream Stop this empty scheme Got to go where the love is Dus je uh, gaat waar de ruzie is. Dus dat moet je niet doen. Noem. Got to go where the war is. Nee, got to go where the love is. Dat is <laughs> Blijft een oude swinger hoor, die fan. Artiest in het licht. Ja, we hebben er nog één. Ik tenminste... Nee. Nou, dat is wel heel apart hoor, dit. Luister goed. There's a place... Where a place for us, peace and quiet and an open hand, wait for us somewhere. There's a time for us, a summer day, a time for us. Together with a time to spare Some word and I don't want in there a place for us, a time and a place for us. Hold on my hand and we're halfway.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 werd uh, geboren als James Marcus Smith. En dat zegt u natuurlijk helemaal, helemaal niks. Nee, dat kan ik me voorstellen. Want zijn artiestenaam was PJ Proby. Hij werd geboren in Houston. En dat gebeurde in Texas, Houston, Texas dus. En dat gebeurde op 6 november 1938. Dus de, de brave barst is maar liefst 80 geworden vandaag. Zo, zo, zo. Die artiesten worden maar oud, hè? Sommigen tenminste dan... Uh, zijn is een Amerikaanse zanger, liedjeschrijver en acteur. Hij was in de jaren zestig een succesvol zanger. Vooral in het Verenigd Koninkrijk. Maar veel minder in zijn eigen geboorteland. En later speelde PJ onder andere in musicals. Onder andere de rol van Elvis Presley. En de rol van uh, uh, hoe heet uh, Roy Orbison. Ja. Hoewel, Smith was opgeleid aan de western... Military Academy... Eh, Starfleet... de opleidingsschool voor het leger... koos hij voor een carrière als acteur en zanger. Hij nam toneel- en zanglessen... en onder de naam Jet Powers... nam hij twee platen op... bij een klein, onafhankelijk platenlabel. Het waren nummers in de stijl van Elvis Presley. Proby liet horen dat hij Presley perfect kan kon doen... en de platen deden niets. Nee, als je daar echt hebt... Moet je dan met de imitatie, hè? Hij raakte bevriend met Sharon Sheely... en dat was dan weer de verloofde van de in 1960 omgekomen zanger Eddie Cochran. Zij bedacht voor hem de artiestenaam PJ Proby. Een ex-vriend van haar heette zo. En ze regelde hem voor hem een auditie bij Liberty Records. En onder de naam PJ Proby nam hij drie singles op bij Liberty die al even min succes hadden. In 1963 probeerde hij het ook nog eens... onder de naam Orville Woods. En in die tijd was er nog een strikte scheiding... tussen blanke en zwarte muziek. En PJ Proby was al ingedeeld bij de blanke muziek... en hij hoopte dat de single... Uh, wicked Woman, gezongen door een uh, onbekende, zou worden gedraaid op zwarte radiostations. Dat lukte inderdaad. Maar leverde niet het zo gewenste succes op. Nou, hij had een, zijn eerste grote hit was het nummer wat u als laatste hoorde, uh, Hold Me. En daarna verbaasde hij ook de wereld nog door het, het, het toen de tijd natuurlijk uitermate populaire nummer uit de West Side Story, uh, Somewhere opnieuw op te nemen op zijn heel eetje wezen. Om het zo maar eens te zeggen. Goed, PJ Proby dus. 80 geworden vandaag. Nou, van harte man. En als je nog een gebakje over hebt... dan kom je maar bij ons. Everybody wants to rule the world. Ja, we niet. Trevor Horn... No to Er was ook nog Robbie Williams. En de Sarm Orchestra. En <laughs> het was natuurlijk die oude hit van Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. In een nieuwe versie. Nou, lekker hoor. Vond ik. Fresh as a sweet Sunday morning. Jans. Fresh as a sweet Sunday morning. This sweet Sunday morning, like a high-stepping pony, trotting and prancing, as she's so. the fun Zo your beauty as sweet Nou, soms kom je eens van die plaatjes tegen. Hè? Dat, is, dat is natuurlijk het mooie van uh, die streaming audio en zo. De, die doen jou dan suggesties. Omdat je dat, ze dan denken dat je dat wel leuk zal vinden kom je vaak de meest verrassende dingen tegen. Deze man, nog nooit van hoort. Bert Jans, heet hij, met SCH. Nooit van hoort. Maar, maakt niet uit. Uh, het liedje heet Fresh as a Sweet Sunday Morning. En dat op dinsdagmiddag om, om bijna half twee. Nou, hoe mooi kan het hebben. Niet waar? Om een beetje verwarring te stichten. En dan vanavond nog Halloween. Nou, het wordt weer echt een zootje vandaag. Um, ja. Toch? Doe doe niet. Ja, doe het gewoon. Gewoon omdat het kan. ja. ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Een 87-jarige man en een uh, even oude vrouw... Uh, beide uit Haarlem waren zondag betrokken... bij een zwaar ongeluk op de snelweg A58... bij knooppunt Galder. Bij een aanrijding tussen twee personenauto's... raakten zondagavond in totaal drie mensen gewond... Vanwege de aanrijding werd de snelweg afgesloten. Hulpdiensten kwamen uh, op de aanrijding af. Een 88-jarige vrouw uit Pijnakker en uh, eerder genoemde vrouw en man uit Haarlem... werden naar het ziekenhuis overgebracht. Een van de eenzitteren had meerdere gebroken ribben... en de andere twee personen waren licht gewond. Er werden door agent diverse getuigen gehoord... en het onderzoek naar de toedracht loopt nog. Een auto is gistermiddag in een wasstraat aan de Leidse Vaart in Haarlem gecrasht. De bestuurder bleef ongedeerd, zo meldt de politie. Het ongeval vond uh, rond half zes plaats en er is een flinke schade aan de wasstraat. Bouw- en woningtoezicht uh, is aan het onderzoeken of er sprake is van instortingsgevaar. Volgens de politie was de bestuurder er niet om zijn auto te wassen... en ook was hij niet onder invloed van alcohol of drugs...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 De eigenaren van Bison Bowling zijn met de gemeente in gesprek... over een nieuwe en kleinere locatie voor het bowlingcentrum in Haarlem. Bison is al decennia lang het bowlingcentrum in Haarlem en omgeving. Ook als filmlocatie werd uh, het uh, wel eens gebruikt. Hulporganisatie Het Rode Kruis start deze week met een actie via sociale media waarmee getuigen van ongelukken wordt gevraagd te helpen in plaats van te filmen. Het onderzoek dat de uh, organisatie liet uitvoeren, blijkt dat bijna 90% van de Nederlanders het niet acceptabel vindt dat omstanders gewonden filmen na een ongeluk. Het filmen van heftige situaties met een telefoon lijkt soms wel een soort reflex geworden. Je kunt de tijd ook benutten om uh, uh, bijvoorbeeld 112 te bellen en eerste hulp te verlenen. Of in ieder geval het slachtoffer, eh, CQ-slachtoffers, bij te staan. <tiek> en vooral de eerste minuten na een ongeval zijn van levensbelang. Eh, wel eh, is 68% van de ondervraagde eh, van mening dat er eh, ook situaties zijn... waarbij filmen door omstanders wel nuttig kan zijn. Bijvoorbeeld bij eh, een misdrijf of ruzie. Eh.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 Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. De temperatuur loopt op naar ongeveer 16 graden. Vanavond en komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar 9 graden. Morgen starten we de dag met zon, maar geleidelijk neemt de bewolking toe. En tegen de avond gaat het regenen en de regen heeft een buiig karakter. De wind is matig en aan zee vrij krachtig uit het zuiden... en de temperatuur loopt dan op naar ongeveer 14 graden. Dat was het. Zo heette ze toen nog officieel, want het is van hun allereerste LP. een eerste dubbel LP in 1968, ook al uh, 50 jaar geleden dit. Uh, don't remind pracht huh? Zegt u? Uh, 1968, 50 jaar geleden. Hey, don't remind me, please. Vijftig jaar geleden, 1968. Prachtig mooi album Tra Chicago Transit Authority. Uh, maar er bleek ook nog een bedrijf te zijn dat zo heet. Dus toen moest, heet het, dus toen moest de naam ingekort worden... Die naam werd dus niet toegestaan. Maar ja, het stond al op de LP-hoes, konden ze niks meer aan doen. En uh, toen werd het gewoon kortweg. Chicago. En uh, duidelijk herkenbaar natuurlijk aan hun blazersgeluid. aan hun zeer aparte sound. Ze hebben, meer, ze hebben bijna tegen de 30 albums gemaakt. Tegenwoordig lang niet meer, en, uh, niet meer in de originele samenstelling natuurlijk. Want daar is uh, ook wel het nodige geruleerd, zal ik maar even zeggen. Ja. Maar goed, eh, bekende mensen daarvan die eruit voortkwamen... waren in ieder geval de Robert Lamb en uh, Peter Citera natuurlijk. En Stephen Cath, die uh, na het tweede album zichzelf voor zijn kop schoot... omdat hij met een pistooltje aan het spelen was... en niet ingaat dat er nog een kogel in zat. Nou ja, al dat soort dingen meer. Maar prachtige plaat en lekker. Het nummer heet uh, Does Anybody Really Know What Time It Is? Ja, heerlijk nummer. Nou, het is uh, ja. bijna tien over half twee... Doen we. Dus doen wij even de Stills and Young-band. Oorspronkelijk zou dit voor Crosby Stills en Nash en Young geweest zijn. Maar Crosby en Nash waren even op vakantie. Long Way You Run: Stefan Stills en Neil Young. of memories still to come We found things to do in stormy weather We missed that ship Long Way You Run, de Stills and Young Band. Oorspronkelijk uh, was het nummer. Uh, dacht ik bedoeld voor een nieuw album van uh, Crosby Stills Nash en Young. Maar ja, ik zei het al. Uh, Crosby en Nash waren even niet aanwezig. En toen werd het van de Stills and Young Band. Deze, dus tweeën. Ja, kan toch ook? Kan ook. Ja. ja. Goed, we gaan even eten. Lekker eten. Twee is dat hoop ik. Mooi maar Mooi maar dan, ja. hey. Moet je me dan Ik kan er niet koken, dat weet je toch? Het, het nee. recept van de week: een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina www.facebook.com. Schuylstreek Zandvoort of vandaag heb ik een uh, Hollandse bonenstoof met spek. En dit is een uh, recept voor vier personen en de bereidingstijd bedraagt ongeveer 15 minuten. Dus je bent heel snel klaar. Zo. Ja. Uh, u heeft hiervoor nodig: 250 gram magere spekreepjes... 400 gram Italiaanse roerbakgroenten met champignons, 100 gram zilveruitjes. 740 gram, dus een grote pot. Uh, Hak bonenmix. Uh, 400 gram tomatenblokjes. En 50 gram blanke rozijnen. De bereiding gaat als volgt. Oh, hij wil niet scrollen. Zo. Uh, verhit een hapjespan zonder olie of boter... en bak de spekreepjes in ongeveer 4 minuten op middelhoog vuur krokant... Voeg de roerbakgroenten toe en bak nog ongeveer 4 minuten. En een schep uh, regelmatig om, maar dat mm, vind ik eigenlijk een beetje een overbodige mededeling bij roerbakgroenten. Laat de zilvruitjes aan de bonenmix uitlekken en voeg samen met de tomatenblokjes en rozijnen toe aan de pan met uh, spek en groenten. Schep dit om en laat ongeveer vijf minuten op een laag stuur, vuur stoven. Breng op smaak met peper en eventueel wat zout. Uh, vegetariërs kunnen heel eenvoudig spek gewoon weglaten. Dan heb je evengoed nog een volwaardige maaltijd. En uh, voor een uh, wat zoetere smaak kunt u een uh, in blokjes gesneden appel toevoegen. Ik zou zeggen eet smakelijk. Uh, Vegetarier, tofu. <lacht> nee, gewoon, gewoon geen spek erin doen. Er zitten champignons en groenten Ja, in. maar tofu en soja, die zijn de, de, de, de kip en de rund van de vegetariër. Aha, ja. <lacht> uh, mm. Ja. Dat heeft Freekje Zondag nog uitgelegd. Ja. Sorry, dan, dan was ik even, dat, dat was ik even vergeten. Ik was even met een hele andere ding mee. Oké, okay, nou als u het recept wil nalezen, dames en heren. Het staat op Facebook. Het staat op Facebook, www.facebook.com-zandvoortluncht. Ja. En dan komt het allemaal goed. Oh ja hoor. Eens even kijken, even naar de klok. Oh ja, nou, leuk. Paul Simon. Graceland.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 Van de heer Simon uit 1986. Ja. Vooral omdat hij uh, natuurlijk uh, het grotendeels met Zuid-Afrikaanse muzikanten heeft opgenomen. En dat mocht niet, want Zuid-Afrika zat toen de tijd nog in de boycott vanwege de apartheid. Dus daardoor werd Paul Simon verhuist. Maar later zei men van ja, de, wat een onzin. Want uh, de man hij heeft geeft de mensen een podium. Precies. En daardoor uh, is het denk ik ook een klein beetje, toch wel iets veranderd. We gaan door met Marvin Gaye. En het liedje Heard It Through The Grapevine.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 Het is toch een vrij lullige situatie, natuurlijk, hè? als je in een auto zit met een lekker meisje. en de veiligheidsgordel wil niet los. Ja, dat is toch wel even een probleem, natuurlijk. Ja, dan kan je maar één ding doen, en dus gewoon maar door en rond blijven rijden. zonder een speciale plek omheen te gaan. Ja. Ja, dat is de enige oplossing. Ja, dat kan niet anders. En dat was waar dit liedje over ging. Ja. Chuck Berry schijnt er ervaring mee te hebben. Oh. Maar uh, het zit er alweer op voor vandaag. Dus we gaan afscheid van u nemen. En uh, zien u. ik ben er morgen weer samen met Ron. En uh, nou ja, jij, jij waarschijnlijk niet volgende week, want ik uh, denk dat Bep er weer is, hoop ik. Uh. Ja, ja, dus ik, uh, ik weet niet wanneer ik er weer ben. Nou, dat nee. zien we dan wel. Ach ja. ja de oh, we hebben het wel al, al op... weer een keer opdagen. En ah. vanavond hoort u me zo gezellig. ja oh, Je mag ja. volgende week wel mee, hoor. Het is volgende week de Beatles-uitzending. Dus. Ah. Ja, en dan gaan we de hele nieuwe white album draaien. Oei, oei. En de Vinyljaren achter elkaar. Ja, vandaag geen Vinyljaren. Vergeet de LP's mee te nemen. Maar volgende week weer op. En daarna gaan we weer regelmatig... Uh, hè? Ja. Een beetje druk gehad en zo. En nog. Nou. We gaan eruit. Welkom. Nee, welkom. Uh, dank u voor het luisteren. En tot morgen. Ja. Tot de volgende keer.